Goedemiddag, dames en heren. Ik verzoek u om uw plaatsen in te nemen. We gaan een uh, overleg voeren, een algemeen overleg voeren met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En dat doen we als voorbereiding op haar, uh, zal ik maar zeggen, inbreng in de Europese Raad Buitenlandse Zaken. Goedemiddag, dames en heren. Ik verzoek u om uw plaatsen in te nemen. Gaat We gaan een uh, overleg voeren, een algemeen overleg voeren met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. aan de kant van de Kamer. We hebben maar twee uur de tijd, dus dat betekent dat we echt even heel strak moeten opereren om binnen die twee uur te kunnen blijven. Ik stel voor een spreektijd van vier minuten en ik zal per fractie twee interrupties in deze termijn toestaan, maar die interrupties moeten echt kort zijn, want anders dan loopt het uit de hand en dan moet ik op een gegeven moment zeggen geen interrupties meer en dan bent u verder van huis. Dus ik vraag uw medewerking. We gaan direct van start met het geven van het woord aan mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Ik heb gezegd dat ik vind dat handelsverdragen onze normen niet moeten ondermijnen doordat ze onze markt openen voor producten die tegen lagere standaarden worden geproduceerd. Dat ondermijnt het level playing field en onze inspanningen. Het zal dus mijn inzet zijn bij handelsakkoorden, welke dan ook. Voorzitter, ik citeer wat staatssecretaris van Economische Zaken zei tijdens het overleg over de Landbouwraad. Voorzitter, dat is geweldig nieuws voor alle boeren die vandaag op het plein stonden om te protesteren tegen TTIP en CETA. Geweldig nieuws voor alle mensen die hechten aan dierenwelzijn en volksgezondheid, het beschermen van het milieu. Geweldig nieuws voor eigenlijk iedereen, behalve voor bedrijven zoals Monsanto en Tyson Foods. Als de staatssecretaris dit namens het kabinet meent, voorzitter, zou dat noodzakelijkerwijs moeten betekenen dat TTIP er niet komt en dat CETA ook niet komt. En dat de vrijhandelsdeal met Mercosur, de Zuid-Amerikaanse landengroep, er ook niet komt. En dat de voorlopige in werking getreden deel van het vrijhandelsakkoord met Oekraïne wordt beëindigd. Allemaal handelsverdragen die, en dan citeer ik staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken weer, onze markt openen voor producten die tegen lagere standaarden worden geproduceerd. Einde citaat. Graag een helder antwoord van de minister. Wat is haar inzet? Het beschermen van mens, dier en milieu? Of de ondertekening van TTIP? Want die twee gaan niet samen en steeds meer boeren en burgers zien dat. Voorzitter, ondanks het nee tegen het vrijhandelsverdrag Oekraïne, dat de import van de in Europa verboden legbatterij eieren versoepelt, gaat die import gewoon door. En is de minister het met mij eens dat dit een onhoudbare situatie is, gezien de uitspraken van de bewindspersonen dat dit oneerlijke concurrentie veroorzaakt, immers het is een verboden product, en gezien de uitkomsten van het referendum? En is zij het met mij eens dat Nederland zich moet verzetten tegen voorlopige inwerkingtreding van de andere vrijhandelsverdragen, totdat we daarover in het parlement, en liever nog per referendum, over uit hebben kunnen spreken. En dan refereer ik aan CETA en TTIP. Voorzitter, tijdens het debat over de uitslag van het referendum heb ik een motie ingediend, waarin ik de regering verzoek om een referendum te organiseren over de wenselijkheid van de genoemde vrijhandelsverdragen, TTIP. Deze motie heb ik aangehouden omdat ik hoop dat het kabinet gevoelig is voor de aanzellende zorgen vanuit de samenleving over TTIP. En gevoelig ook voor de oproep van vanochtend van de Nederlandse boeren en milieuorganisaties. Is het kabinet bereid om een referendum uit te schrijven over de wenselijkheid van TTIP? Voorzitter, tot slot. Over het op stapel staande vrijhandelsverdrag met de Mercosur groep, dat is de Zuid-Amerikaanse landengroep. De Kamer droeg de regering op bij dit handelsverdrag en dan citeer ik geen Europese concessies toe te staan die onevenredig negatief uitpakken voor de Europese landbouw en in het bijzonder Nederlandse gezinsbedrijven. Nou, dit vrijhandelsverdrag bedreigt net als TTIP en CETA de boeren en de noodzakelijke verduurzaming van ons voedsel. En ik hoor graag van de minister hoe zij de motie van mind you, CDA en VVD uit 2011 gaat uitvoeren, nu de onderhandelingen met Mercosur weer worden hervat. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Thiem, keurig binnen de tijd. En dan gaan we luisteren naar de inbreng van de heer Bruins van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Vrije handel is belangrijk voor de Nederlandse economie. De VS en Canada zijn nu al belangrijke handelspartners voor ons land. De grote vraag is wat hebben we te winnen en ook wat hebben we te verliezen. Het CETA-verdrag is al in een vergevorderd stadium. Ondertekening en voorlopige toepassing van onderdelen van CETA, ik citeer, zijn volgens die minister al dichtbij... Ik hecht eraan om als Nederlands parlement hier uitgebreid over te spreken. Wat wordt bedoeld met voorlopige toepassing? Dat is toch niet aan de orde voordat er is ingestemd en geratificeerd. En als de EU of Canada voorlopige inwerking van het verdrag willen beëindigen, dan zal dit binnen 180 dagen gebeuren. En bij ICS geldt zelfs een termijn van drie jaar. Waarom wordt voor ICS een uitzondering gemaakt? Als we iets geleerd hebben van het Oekraïne-verdrag, dan is het dat we vooraf helder moeten vastleggen welke onderdelen voorlopig in werking zouden mogen treden. Bij het Oekraïne-verdrag zijn namelijk ook niet-EU-only-clausules al voorlopig in werking getreden. Hoe wil de minister al vooraf vastleggen wat EU-only is, zowel bij CETA als bij TTIP? Wil zij dat ruim voor het voorstel van de commissie in juni met de Kamer delen? ...vindt in lijn met het SER-advies een impactonderzoek plaats over de economische, sociale en duurzame effecten van CETA. De ChristenUnie wil geen verdragen sluiten die ten koste gaan van belangrijke verworvenheden... ...zoals de rechtsstaat, de positie van werknemers of verduurzaming van de economie. De SER heeft een goed advies uitgebracht over TTIP over de bescherming van publieke belangen... En neemt als uitgangspunt dat de EU zijn relatief hoge beschermingsniveau moet kunnen handhaven. Wij moeten de bescherming van mens, milieu en dierenwelzijn zelf in handen houden. Maar het gaat nu juist om inhoudelijke normen. En als je harmoniseert, dan onderhandel je toch ook over ons hoge beschermingsniveau. En als er, bilateral... er gehoord u van de heer Teven. Ja, de heer Teven. ja voorzitter. Uh, nog dagen later dat ik uh, de heer Bruins net op het podium uh, veel hardere teksten hoorde spreken. En... Van de ChristenUnie is tegen TTIP en we gaan dit niet tekenen, maar dit zijn wel weer wat realistische teksten van de ChristenUnie. Is toch mijn vraag, voorzitter, dan kom ik tot een snelle interruptie conform u, uh, uw wens. Uh, heeft de heer Bruins nou het cer advies gelezen? Want daar staat gewoon duidelijk in, ik, ik citeer nog maar even. De voorstellen van de Europese Commissie bevatten waarborgen om aantasting van beschermingsniveaus voor mens en milieu te voorkomen. Nou, als dat er nou staat, en dat constateert een onafhankelijk adviesorgaan... ...waardoor de minister is geraadpleegd... Dan, ...dan ken ik de ChristenUnie, voorzitter, als een partij die dat altijd serieus neemt. Wat denkt de heer Bruins nou dat hij, als, hij, als hij dat leest? Denkt hij nou van, nou, het gaat de goede kant op? Of is het eigenlijk zijn echte toon wat hij er net op het podium deed buiten op het plein? gewoon, De ChristenUnie zegt gewoon nee, het maakt niet uit wat er voorgelegd wordt. Dank u, de heer Bruins. Dank u wel, voorzitter. Ik uh, dank de heer Teven voor zijn uh, vraag. Dat is een mooie kans... Uh, op het podium zojuist buiten heb ik gezegd dat de ChristenUnie vindt dat uh, landbouw en voedselvoorziening buiten TTIP moeten blijven. Als die twee onderwerpen in TTIP zullen zitten zal de ChristenUnie tegen TTIP zijn. Dat heb ik gezegd en verderop in mijn uh, voorbereide tekst komt dat ook uh, terug. Dus dat is wat ik op het podium uh, heb gezegd. Het cer advies, ja dat heb ik gelezen uh, en ik vind dat een heel verstandig advies... En eh, waar het in feite op neerkomt is, het TTIP, de TTIP-tekst ligt er niet. Eh, er is nog geen TTIP-tekst, daar wordt nu over onderhandeld. Als parlementariër heb ik in de geheime kamer op het ministerie de tekst mogen lezen. En heb ik gezien op welke onderwerpen er wel of niet al enige overeenstemming komt. Ik mag daar in deze microfoon helemaal niets over zeggen. Ik kan daar met de minister ook niet over debatteren. Maar ik kan op grond van wat ik daar gelezen heb, kan ik zeggen dat de adviezen van het SER goed zijn. En wat SER voornamelijk zegt op zes, zeven punten is, dit en dit moet op die en die wijze worden geregeld. Dat is belangrijk. En daar is de ChristenUnie het mee eens, dat die zaken die geregeld moeten worden, zoals de SER dat stelt, die moeten ook inderdaad geregeld worden. Dank u wel. De heer Tegen. Voorzitter, dan toch een verduidelijkende vraag. Nogmaals, er staat in dat CER-advies gewoon... ...de voorstellen van de Europese Commissie bevatten waarborgen... ...als het gaat om de bescherming van de aantasting van mens en milieu. Als, dat staat gewoon in dat CER-advies. Nou, u bent in die geheime Kamer geweest. Ik ben ook in die geheime Kamer geweest. Daar praten we niet over. Maar de CER constateert op basis van wat de Commissie op dit moment aan het doen is... ...dat ze op de goede weg zijn. Dat komt dan toch niet overeen wat je op zo'n podium zegt. Van, nou, als het over mens en milieu gaat, dan gaat de ChristenUnie contra... De heer Brans heeft het woord. De heer Teven stelt het heel een waarheidsgetrouw. De EU-voorstellen doen waarborgen op al deze gebieden. Maar die EU-voorstellen zijn nog niet overgenomen. We zitten midden in een onderhandeling. Ik zie in diezelfde geheime kamer ook de tekstvoorstellen van de Amerikanen. En die klinken heel anders. En ik kan hier niet praten over de verschillen. Maar ik kan wel zeggen... ...dat ik alleen maar kan hopen dat onze EU-onderhandelaars een hele sterke ruggengraat hebben... ...zodat die tekst blijft staan. Want als het gaat zoals de Amerikanen nu voorstellen... ...dan kunnen wij niet instemmen als het gaat om voedselvoorziening en landbouw in TTIP. Dan gaat de heer Braans nu zijn... Er is nog een vraag, constateer ik. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Thieme voor haar interruptie. Ja, voorzitter... Ik ben heel erg blij dat de ChristenUnie heel duidelijk stelt dat als landbouw en voedselvoorziening in TTIP worden geregeld dat dan uh, TTIP niet meer kan rekenen op de steun van de ChristenUnie. Want dat was een tijdje onduidelijk is goed dat, ik daar, dat we daar veel meer helderheid over hebben gekregen. Um, wat vindt de heer ChristenUnie dan van het feit bijvoorbeeld dat de onderhandelaar van de Europese Unie, waar wij een gesprek mee hebben gehad hier in de, in, de, in de Kamer, ook al zegt dat als het gaat bijvoorbeeld om dierenwelzijn, een van de belangrijke onderdelen van het landbouwbeleid, dat dat absoluut geen issue, nog een doorslaggevend argument is uh, om het TTIP-verdrag niet door te laten gaan. Wat vindt de ChristenUnie van een dergelijke opmerking? En is het dan, dan niet zo dat we, dat we de minister ook moeten oproepen om op basis daarvan al nu al te zeggen... ...dit TTIP-verdrag gaat helemaal de verkeerde kant op? Dat wil ik hier wel erkennen. De Bruins. Ja, de ChristenUnie is van mening dat op het gebied van uh, mens, milieu en dierenwelzijn... Uh, ...TTIP uh, niet mag morrelen aan de Europese standaarden. We hebben hier een heel duidelijk uh, andere manier van... Uh, uh, landbouwbedrijven, van veeteeltbedrijven. Uh, en hebben daar uh, andere prioriteiten dan de Amerikanen. En als het inderdaad zo is dat, uh, dat uh, TTIP uh, die kant op gaat, dat we die Europese standaarden niet kunnen handhaven, de Nederlandse standaarden niet kunnen handhaven, dan moeten we niet aan TTIP beginnen. Mevrouw Thieba. Ja, voorzitter. Want. Uh, het is nog telkens onduidelijk of het kabinet nu ook het ziet als een breekpunt in de onderhandelingen. Dat als wij niet voor elkaar krijgen dat wij uh, geen hormoonvlees krijgen, geen gloorkippen... ...dat er minimaal de standaard is voor het importeren, de Europese standaard is... ...vindt de ChristenUnie met mij dat de minister hier klaar moet maken... ...dat dat een breekpunt moet zijn voor Nederland om alle niet in te stemmen voor Tieten. Meneer Bruns. Voorzitter, in ieder geval is het voor de ChristenUnie een breekpunt... Als landbouw- en voedselvoorziening in TTIP zit... ...vinden wij dat TTIP niet moet doorgaan. En ik hoor heel graag of de minister bereid is er een breekpunt van te maken. Dan vraag ik om de heer Bruijs zijn betoog voor te zetten... ...en heeft daarvoor nog twee minuten. Ja. Dank u wel, voorzitter. Arbitrage. De grote vraag blijft... ...waarom is een arbitragehof in TTIP en CETA nu eigenlijk nodig? Nederland heeft een goed functionerend transparant rechtssysteem. Daar kan ieder bedrijf gebruik van maken... En ik ben benieuwd of de minister drie voorbeelden kan geven waar het nu misgaat. Waarom wil de minister rechtsongelijkheid creëren tussen binnenlandse en buitenlandse bedrijven? Binnenlandse bedrijven kunnen naar de rechter, buitenlandse naar de arbitrage. Waarom zouden buitenlandse investeerders niet ook de stap moeten maken naar de Nederlandse rechter? Daar vindt toch de evenwichtige belangenafweging plaats van Nederlandse publieke belangen en investeringsbelangen. Eerder heeft de ChristenUnie gepleit voor het uitzonderen van landbouw en voedsel uit deze verdragen. En ik heb dat zojuist in antwoord op de heer Teven en mevrouw Thieme wederom bevestigd. De maatstaven in de VS worden sterk beïnvloed door grote spelers als Monsanto, Tyson en Cargill. Wat hebben we dan te winnen, vraag ik de minister. Natuurlijk zie ik dat er winnaars en verliezers zijn. Winnaars zoals zaad, sector of de sierteelt, maar ook verliezers zoals de vleessectoren. Wat betekent dat, en daar komt hij dan, voor onze dierenwelzijnsstandaarden en onze standaarden voor voedselveiligheid? Wat betekent TTIP en CETA voor de grote verduurzamingsopgave in ons land? Er ligt een aangehouden motie Dick Faber. Klaver over een carve-out-bepaling. Dat betekent dat klimaatmaatregelen niet via bovennationale investeringsarbitrage aangevochten kunnen worden. In november wilde het kabinet dit niet betrekken in de onderhandelingen in Parijs, maar wil de minister deze carve-out wel afdwingen in TTIP en CETA. Het laatste punt. Ik noem in het bijzonder het Canadese bedrijf Vermillion met winningsplannen in Friesland en Woerden. Stel dat we de gaswinning op die plekken verbieden. En wat de ChristenUnie betreft doen we dat. Zet CETA de deur dan niet wagenwijd open voor investeringsclaims richting onze overheid. Canada is de wereldwijde nummer vijf in het starten van arbitragezaken door bedrijven. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel meneer Bruins. Dan gaan we luisteren naar de heer Dijkgraaf namens de SGP-fractie. Dank, voorzitter. Voorzitter, wij zijn voorstander van samenwerking tussen Europa en de VS en Canada. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden sterke economische en politieke banden tussen beide continenten. En dit maakt ons tot goede bondgenoten en tot natuurlijke partners. En in een steeds instabielere wereld is die partnerschap belangrijk. En laten we eerlijk zijn, meer handel is voor een open economie als de Nederlandse van groot belang. Zeker onze grote bedrijven profiteren daarvan. Maar mijn zorgen zitten, en ja, het wordt een beetje saai misschien in de landbouwhoek, in het milieu en in de dierenwelzijn. Voorzitter, van CETA zullen sommige landbouwsectoren in Nederland waarschijnlijk best profiteren. De heer Bruin zei het net al, ik denk aan exporteurs van kaas en bewerkte voedselproducten. Maar dit verdrag heeft ook keerzijde. Ik voorzie een crisis in de Europese varkenshouderij. Dat is eigenlijk nu al zo. Deze sector is al kwetsbaar en de triefvrije quota maakt de concurrentie alleen maar groter. Ook de handel in rundvee en graan kan economische schade oplopen. Daarnaast is er nog heel veel onduidelijk. Met name over de afstemming van regelgeving en productiestandaarden op het gebied van arbeid en milieu. De gemaakte afspraken zijn wel erg vrijblijvend geformuleerd. Als je positief denkt en denkt van nou ze gaan het goed doen, dan komt het wel goed. Maar is dat ook zo? Bovendien brengt het verschil in dierenwelzijn en milieuregelgeving de Nederlandse landbouw op achterstand of... Het dierenwelzijn hier en het milieu lopen schade op. Ik denk aan dierenwelzijnsregelgeving, aan de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen of van gewasbeschermingsmiddelen in de EU. En dat alles, voorzitter, mond uit in de vraag aan de minister. Hoe voorkomt de minister dat onze boeren weggeconcureerd worden door Canadese boeren die niet aan de strenge EU-regels hoeven voldoen? Voorzitter, de SGP is daarnaast voor samenwerking met de VS, maar niet tegen elke prijs. Wat betreft TTIP is het lastig dat op dit moment nog geen volledige tekst voor ligt, in ieder geval niet openbaar. We hebben ook geen definitieve tekst en dat nog niets is besloten tot alles is besloten. Desondanks heeft de SGP bij TTIP deels dezelfde bezwaren als bij CETA. Van belang is dat tegemoetgekomen wordt aan de gegronde zorgen van onder andere boeren en milieuorganisaties. Toch bijzonder dat op een dag als vandaag die elkaar vinden. Dat zegt toch wel wat, zou ik de minister willen voorhouden. Normen op het gebied van milieu, voedselkwaliteit en voedselveiligheid mogen wat ons betreft niet naar beneden worden bijgesteld. En hoe moet dat dan als je op één markt concurreert? TTIP mag niet leiden ook, tweede punt, tot slechtere markttoegang voor OS-landen. Hoe kijkt de minister daarnaar? Daar heb ik ook wel mijn zorgen over. En ik sluit me aan bij het punt van de heer Bruins als het gaat om arbitrage. Ja, hebben we dat vanuit Nederland nou echt nodig? We hebben toch allerlei juridische instrumenten... Op zijn minst zou geschillenbeslechting dan moeten voldoen aan de Europese voorwaarden en niet aan de Amerikaanse. Kan de minister toezeggen dat afstemming met Canada en de Verenigde Staten van milieuregelgeving, productiestandaarden en de monitoring daarvan echt zorgt voor eerlijke concurrentie binnen de landbouw en andere sectoren? En ik, ook, ook ik, voorzitter, was wel gecharmeerd van de SER-adviezen, de zeven uitgangspunten die hier aangegeven worden. En dan zie ik wel degelijk ook op allerlei punten nog grote zorgen. Is dat ook de lijn die de minister wil volgen? Als een gelijk speelveld voor landbouw niet gewaarborgd is of bepaalde landbouwsectoren niet buiten het verdrag gehouden worden, kunnen wij CETA en TTIP wellicht niet steunen. Overigens, voorzitter, tot slot treden zowel CETA als TTIP wat ons betreft pas in werking na instemming door ons nationaal parlement. Is dat ook de lijn die de minister wil volgen? Dank u wel. Dank meneer Denkgraaf. Tot nog toe alle sprekers binnen de toegemeten spreektijd. De heer Van Dijk gaat dat ook lukken. Verwacht ik. Ik geef hem graag het woord namens de SP. Dank u voorzitter. Recent zagen wij veel protest tegen de verdragen TTIP en CETA. Afgelopen weekend bijna 100.000 mensen in Hannover vanwege het bezoek van Obama aan Duitsland. Vanmiddag ontvingen wij een manifest van boerenorganisaties en milieudefensie. hou de boerderij TTIP vrij. Lees het stuk met fundamentele kritiek. Ze waarschuwen voor goedkope landbouwproducten geproduceerd onder lagere standaarden... die onze markt, voorzitter, zullen overspoelen. Met alle gevolgen van dien voor de arbeidsomstandigheden, de voedselnormen en het milieu... Zij zeggen stop de onderhandelingen. En mocht dat niet gebeuren, haal dan tenminste het hoofdstuk over landbouw en voedsel uit de verdragen. Wat gaat de minister hiermee doen? Eerder gaf de minister al toe dat TTIP negatieve gevolgen heeft voor de Nederlandse vleessector en ook de auto-industrie. Deelt de minister de zorgen van de boeren in hun manifest? En laat ik in aansluiting op de interruptie van de heer Teven uh, de vraag stellen aan de minister kan zij garanderen dat er geen producten uit de Verenigde Staten of Canada in Europa zullen komen... als die verdragen er komen, onder lagere uh, standaarden dan de Europese uh, boeren? Dat is precies hun zorg, zij zeggen, dat gebeurt eigenlijk nu al. Nu al staan de Europese standaarden onder druk als gevolg van TTIP en CETA die nog in de maak zijn. Ik vraag de Dijkgraaf om zijn microfoon uit te zetten. Voorzitter, Dan over CETA, het verdrag met Canada. In feite is dat TTIP via de achterdeur. Hier is snel actie nodig, want het verdrag zit in de laatste fase. De besluitvorming verloopt uiterst ondemocratisch. Het is nog altijd onduidelijk of de Tweede Kamer instemmingsrecht krijgt. Toch wil Brussel door met de invoering. In juni wordt er al over besloten. Inclusief de zogenaamde voorlopige inwerkingtreding. Dat is het principe dat de verdrag al in werking kan treden voordat ratificatie in de lidstaten heeft plaatsgevonden. Ik vind dit onacceptabel en ik vraag de minister twee dingen. Zorg dat CETA en TTIP gemengde verdragen zijn en voorkom dat CETA voorlopig in werking treedt via de achterdeur. Ik wil hier ook een motie over indienen. Voorzitter, waarom kan voorlopige inwerkingtreding een half jaar voortduren, ook als deze wordt beëindigd? Dat schrijft de minister in haar brief. En waarom wordt voor investeringsbescherming een uitzondering gemaakt van maar liefst drie jaar? Dat is toch belachelijk. Deelt de minister dat de mening dat we met die lange looptijd, ook als het allemaal van tafel zou gaan, alsnog enorme claims kunnen worden ingediend door bedrijven aan Europese lidstaten? Voorzitter, in tegenstelling tot andere landen heeft Nederland zich niet ingezet voor maatregelen die het zelfbeschikkingsrecht in zaken de productie van bepaalde publieke voorzieningen, zoals elektriciteit, zorg, onderwijs, te waarborgen. Waarom heeft Nederland dat niet gedaan? Waarom zonder je publieke diensten niet uit van deze verdragen, diensten die we allemaal zo waardevol vinden? Voorzitter... In Duitsland is nog maar 17% van de bevolking voor TTIP. Hoe belangrijk vindt zij draagvlak? Um, klopt het dat de Amerikanen geen trek hebben in ICS, dat is dat zogenaamd vernieuwde ISDS-systeem? Waarom schrapt u het niet helemaal uit de verdragen? Ik Voorzitter, het CER, ik ga afronden. Het cer advies is al genoemd. Wat vindt u van de passages daarover over de regulatory? Regulatory Cooperation Body, die adviesraad waarin bedrijven over wetten kunnen adviseren voordat ze worden behandeld. Deelt u de zorgen daarover. Uh, en dan zeg ik tot slot dat TTIP en CETA in de ogen van de SP een aanval zijn op onze democratie, op onze standaarden en op onze rechtsorde. Zorg dus minimaal voor... Uh, ...maximale inspraak bij, voorka, bij, bij voorkeur via een referendum. Dank u wel, meneer Van Dijk. Het woord is aan de heer... Nee, de heer Vos heeft een vraag zo te zien, een interruptie... ...en ik geef hem daartoe de gelegenheid. De heer Vos. Ja, voorzitter. Eh, ook de Partij van de Arbeid is kritisch over eh, CETA en eh, TTIP. Maar een aanval op onze rechtsorde... ...een aanval op onze democratie... Eh, ...zoals meneer Van Dijk nu zegt, dat zijn woorden die gebruikt worden ook vandaag over, voor, voor, de, voor, de, voor Erdogan in Turkije. Maar dat geldt toch niet voor Canada en de Verenigde Staten. Want Canada en de Verenigde Staten zijn in mijn ogen nu bij uitstek landen waaraan we onze democratie en onze rechtsorde te danken hebben. Niet alleen zoals een collega hiervoor refereerde aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook omdat we onze vluchtingsidealen, onze hele cultuur delen met deze landen. Dus ik vind dat te ver gaan en ik vraag aan meneer Van Dijk van de SP of dat hij dat zelf ook niet vindt. De heer Van Dijk. Voorzitter, dat vind ik zeker niet. Ik vind het jammer, want het begin van de interruptie is veelbelovend, zegt de heer Vos. Ook de PvdA is kritisch. En vervolgens komt er een heel pleidooi voor die verdragen. En het is allemaal niet zo erg. En uh, het valt wel mee. Voorzitter, uh, TTIP en CETA zijn uh, neoliberale handelsverdragen bedoeld om regels te harmoniseren tussen de Verenigde Staten Canada en de Europese Unie. Het maakt dus de weg vrij voor multinationals, eh, niet voor niets zijn zijn groot voorstander, om hun producten over en weer te kunnen verhandelen. Ten koste van verworven rechten rond arbeidsvoorwaarden, rond sociale standaarden, rond milieubescherming, noem maar op. De heer Vos kent de zorgen ook vanuit sociale bewegingen, vanuit... Mensen vanuit de boeren vanmiddag nog. Helaas heb ik u daar niet aangetroffen. Blijkbaar was het niet belangrijk voor de partij van de arbeid. Ook D66 heb ik niet aangetroffen bij die actievoorzitter. Hoogst merkwaardig. Ik vind Ttip een grondwet voor multinationals. Stem er niet mee in. De vos. Voorzitter, ik maak bezwaar tegen het feit dat de SP deze handelsverdragen en deze landen eh, kenmerkt als zijnde een aanval op onze democratie en onze rechtsorde, Dat is wat u zei, meneer Van Dijk. Ik denk dat dat onjuist is. En Ik denk dat de geschiedenis ons heeft geleerd dat deze landen nu juist met ons... in NATO-verband, in de Tweede Wereldoorlog, in de Eerste Wereldoorlog... en in de verlichting, met ons, onze samenlevingen, onze vrijheid hebben vormgegeven. En ik vind het uiterst belangrijk om recht te doen aan die werkelijkheid... en om samen met die landen in een geopolitiek ingewikkelde wereld samen met die landen verder te werken aan een vrije wereld... en aan handel die eraan kan bijdragen. En dan wil ik nu verder gaan met mijn betoog... waarin ik ook in ik dacht, uh, dat op de kritiek. dat ik nog wel even de heer Van Dijk de dat gelegenheid gaat even niet geven... om te reageren op wat u nu heeft gezegd. Dank u, u voorzitter. De heer Van Dijk. En ik zal het u uitleggen. Ik, ik noem het een aanval op onze rechtsorde... omdat de verdragen de mogelijkheid bieden om via een aparte rechtbank... bedrijven de gelegenheid te geven om hoge schadeclaims in te dienen. Dat vind ik dus een aanval op onze rechtsorde... En ik vind het een aanval op onze democratie, omdat de mogelijkheid om uh, nog eigen regels te maken per lidstaat zwaar onder druk komt te staan. Maar ook niet in het minst door de uiterst schimmige besluitvorming over deze verdragen, meneer Vos. Het is nog maar de vraag of de Tweede Kamer überhaupt mag instemmen over deze ingrijpende verdragen. Laat staan de bevolking, althans. De regering is daar geen voorstander van. Dat zal dus vanuit de bevolking zelf moeten komen. Maar ik vind dat hier maximale inspraak over moet komen. Maar die komt niet vanzelf. Daar moeten we voor vechten. Je moet ervoor naar een donkere kamer. Dan moet je alles geheim houden als je informatie wilt hebben. Dit is uiterst ondoorzichtig. En daardoor is het een aanval op onze democratie. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Vos voor zijn eigen inbreng namens de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij onderhandelen diverse handelsverdragen uit. En met wij bedoel ik Europa en Nederland als land heeft dat in het verleden ook vele malen gedaan. En daar hebben we veel van geprofiteerd. We zijn een van de rijkste landen in de wereld. En dat komt doordat we ongelooflijk veel en op een hele correcte manier handel drijven in die wereld. De Partij van de Arbeid maakt zich wel heel veel zorgen om wat wij afspreken in de handelsverdragen met de Verenigde Staten en met Canada... omdat we op een aantal punten anders in de wereld staan... dan de inwoners en de bestuurlijke elite van die landen. We maken ons zorgen om de bescherming van de rechten van werknemers. In Nederland hebben werknemers een goed loon. En ze worden fatsoenlijk behandeld en ze hebben een goede arbeidsrechtelijke bescherming. Hoe ziet dat er straks uit in de toekomst? Ik heb in het verleden de minister wel eens een keertje daarna gevraagd... en we maken ons met name zorgen over de manier waarop verschillende sectoren verschillend zullen worden getroffen. En is de minister bereid, heb ik toen gevraagd, om daar onderzoek naar te verrichten. Komt de Sustainability Impact Assessment in jargon, dat onderzoek, naar de Tweede Kamer toe? En komt die op tijd naar de Tweede Kamer toe? Want de CERI heeft gewaarschuwd dat dat soort impact assessments wel eens een keertje te laat komen. En dat zou ik in dit geval echt niet willen accepteren, voorzitter. Dus wanneer komt die assessment over hoe onze banen worden getroffen... Welke sectoren erop vooruit gaan en welke sectoren erop achteruit gaan. Verandering is niet per definitie slecht, maar we moeten wel weten wat er gebeurt. Graag een heldere toezegging en geruststelling van de minister op dit punt. Voorzitter, dan het milieu. We maken ons daar misschien nog wel het meeste zorgen over. De toekomst van onze aarde, de manier waarop we op dit moment omgaan met onze aarde. We kunnen niet langer toestaan dat dat onze natuur en ons, en, en, en ons milieu wordt uitgehold en dat we CO2 uitstoten waardoor onze aarde opwarmt. En Nederland zet daar veel stappen toe, maar we horen ook heel vaak een nee van dit kabinet. Ik het, een, ver, verwijs bijvoorbeeld naar het moment dat we de import van olie eh, uit de Noordpool in onze Rotterdamse haven wilden verbieden. Zware vervuilende olie van een Russisch boorplatform. Toen zei dit kabinet nee, dat kan niet. Want we hebben afspraken gemaakt in de, in de, bij de WTO over vrijhandel. Voorzitter, is het nou zo dat als we straks met teersandolie te maken krijgen uit Canada en we willen die olie verbieden, dat we dan ook zo'n nee te horen krijgen? Ik zou dat toch echt niet willen? Een vergelijking eh, eh, met betrekking tot, eh, eh, tot nou, nou, gezien de spreektijd van vier minuten sla ik die even over. Voorzitter, deze week is de eh, dertiende onderhandelingsronde van TTIP van start gegaan. En ik heb eh, de vraag of dat we eh, kunnen, te weten kunnen komen hoe de Amerikanen tegen de twaalfde ronde... Uh, aankijken. Uh, ik geloof dat ik dat wel mag zeggen, dat die uh, twaalfde ronde, dat, dat we dat in, in, in de leeskamer zouden moeten kunnen lezen. Hè? Dat, dat, dat, dat, dat zou ik in ieder geval graag willen. Uh, kan de minister toezeggen dat we dat uh, te zien uh, krijgen. En dan met name het stappenplan van de VS ten aanzien van investeringsbescherming, dat dat helder wordt gecommuniceerd met de Kamer. Voorzitter, nou las ik in het seradvies advies ook, ik meen op pagina... Nou, ik weet niet welke pagina, maar pagina 27 las ik dat er tot op heden geen ISDS was tussen Nederland en de Verenigde Staten. Hoe zit dat nou precies? Waarom moeten we dat nou nu wel gaan krijgen als dat er nooit is geweest? En um, uh, in het CER advies las ik ook dat twee volwassen rechtsstaten, uh, dat tussen twee volwassen rechtsstaten een investeringsbeschermingsclausule eigenlijk niets toevoegt. Vond ik ook interessant. Uh, waarom moeten we dan nu zo'n uh, zo uh, zo clausule hebben? Dat moet wel veranderen. Ja. Die vier minuten is echt te kort voor uw belangrijk onderwerp, uh, uh, voorzitter. U krijgt nog wat meer spreektijd, want ik zie dat de heer Van Dijk u een vraag wil stellen. Altijd even faciliterend als het gaat om uh, de heer partij van heeft de Kijk, meneer Vos, daar kunt u wat van opsteken, zo'n constructieve houding. Ik ga u extra spreektijd geven. Um... Nou, dit, dit, ben ik, dit, dit zien we vaker in dit soort debatten. Meneer Vos stelt allemaal uiterst zinvolle, kritische vragen over de verdragen... waardoor de luisteraar zou kunnen denken... nou, die P van de A, zou die dan misschien tegen die TTIP en CETA zijn... Misschien dat meneer Vos daar wat uh, verduidelijking over wil geven. Wat is nou precies jullie positie? U stelt bijvoorbeeld nu allemaal hele goede vragen over ISDS of tegenwoordig ICS gezeten. We hadden dat vroeger niet. Waarom moeten we het nu eigenlijk hebben? Meneer Vos, waarom moeten we dat eigenlijk hebben in die verdragen? Zullen we het eruit halen? De Vos. Voorzitter, als de vakbond en de milieubeweging en de NCO's, als die de mogelijkheid krijgen om bij zo'n hof... Uh, of bij een ander uh, geschillenbeslechtingssysteem bedrijven aan te klagen... Uh, uh, uh, die uh, ons milieu niet serieus nemen... Die, onze, die kinderarbeid laten verrichten in ontwikkelingslanden... dan denk ik dat dat een goede zaak is. Maar als zo'n hof er louter en Louten alleen is om de belangen van grote bedrijven te beschermen... dan zegt de Partij van de Arbeid nee. Dus wat ik doe... namens de Partij van de Arbeid... ...is ten eerste constateren dat we heel veel gemeen hebben met Canada en de Verenigde Staten... ...meer dan met heel veel andere landen in de wereld... ...en dat het goed is om samen te werken en niet alleen maar de tegenpartij te zijn... ...en ten tweede dan aan die samenwerking harde voorwaarden te stellen... ...op het gebied van mensenrechten, milieu en eerlijk loon voor eerlijk werk voor onze werknemers. De heer Van Dijk. Voorzitter, die hebben we genoteerd. Als ICS er louter is voor bedrijven om landen te kunnen aanklagen... ...dan gaat de PvdA er niet mee akkoord... Waarvan akten? Vraag 2. Die voorlopige toepassing, waardoor bijvoorbeeld CETA, dat verdrag is veel dichterbij dan TTIP, nu uh, mogelijk al dit jaar voorlopig in werking wordt gesteld vanuit Brussel, zonder dat de lidstaten zich erover hebben uitgesproken. Vindt u dat ook niet uiterst ondemocratisch en bent u het ook met me eens dat we alles moeten doen om dat tegen te houden? Meneer Vos. Ja, het ligt iets ingewikkeld natuurlijk dan meneer Van Dijk nu voorstelt. We hebben heel democratisch in het verdrag van Lissabon afspraken gemaakt... over de, eh, het gemengde karakter van verdragen. Een deel is EU-competentie, een deel is nationale competentie. We laten het Singapore-verhandelsverdrag toetsen op dit moment bij het Hof... om daar nog eens een keertje een uitspraak over te krijgen. Ik vind wel dat we dit verdrag eigenlijk gewoon in de Tweede Kamer zouden moeten bespreken... voordat we het accorderen. Ik zou de minister daar ook eens willen vragen wat haar standpunt daarover is... Uh, ik vind het ook raar dat we voor drie jaar die investeringsbescherming zouden moeten toestaan en dat we, uh, uh, dat, dat we dat dan zomaar zouden moeten accepteren. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat het standpunt is van, van, van het kabinet, maar we zullen zien hoe dat zometeen gaat. Er is ook een vraag voor u van de mevrouw Tieme. Mevrouw Tieme. Ja, voorzitter, nou ESDS, uh, dat is dus een breekpunt, maar wat nou betrekking, met betrekking tot de grote zorgen rondom milieu... Uh, rondom uh, dierenwelzijn, uh, voedselveiligheid, uh, waar hele andere normen gelden in Amerika en dan in, en dan in Nederland en Europa. Is dat dan ook een breekpunt voor de Partij van de Arbeid? Vos? Ja, voorstel, het mooi voorbeeld in Nederland is uh, dat we op een gegeven moment hadden afgesproken dat we de kip van morgen zouden krijgen en ook het varken van morgen. En dat zouden dan betere uh, producten zijn uh, op het gebied van, dier van dierenwelzijn. Wat gebeurt er dan in Nederland? Dan komt de ACM. En uh, dat is een marktordeningsautoriteit. Uh, uh, een, toezichthou een toezichthouder, en die gaat dan vertellen dat het allemaal niet mag... die, die verbeteren standaarden voor dieren, eh, omdat dat niet de, in het belang van de consument zou zijn. Nou, als dat soort mechanismen eh, dadelijk in de Regulatory Corporation Board hun eh, plaats gaan vinden... die, die board waar, waar we ook andere woord, woordvoers over hebben gesproken... waar die toezichthouders communiceren, of zouden moeten gaan communiceren met politici... Dan denk ik dat we echt op de verkeerde weg zijn. Want dat, dat standpunt, eh, eh, dat, eh, of op die manier van werken, die, die, verwerp, die verwerp ik dus. Mevrouw voorzitter, dat is een heel ander voorbeeld. Ik ben was ook erg blij dat de autoriteit, financiële uh, autoriteit de consumentenmarkt daar uh, een einde maakt aan die volksvlakkerij van kip van morgen. Wat gewoon puur rat voor ogen draaien van een uh, consument het was. Het was helemaal niet duurzaam. Maar voorzitter, mijn vraag is heel duidelijk. En dan willen de boeren die ook vandaag hier uh, in de, op de tribune zitten uh, een helder antwoord hebben. Is het een breekpunt voor de Partij van de Arbeid dat als landbouw in TTIP komt... Waarbij dus uh, Europa wordt overstroomd met goedkope producten. Varkens, varkensvlees, eieren, al dat soort producten waar, die niet voldoen aan onze standaarden. Als die in TTIP staan, dat dan de Partij van de Arbeid zegt, dan stemmen wij niet in met TTIP. Een progressieve partij als de ChristenUnie zegt, dat is voor hen een breekpunt. Ik verwacht toch op zijn minst dat de Partij van de Arbeid daar het ook mee eens is. Meneer Vos, ja, voorzitter, die eieren bijvoorbeeld in Californië mogen ook geen legbatterijen eieren verkocht worden. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus ik, ik denk dat er heel veel dingen straks in het verdrag kunnen staan. Maar het is duidelijk dat we niet hier al onze normen hebben gesteld. En al die verbeteringen hebben aangebracht. Om dan nu vervolgens toe te staan dat via de achterdeur en wij straks met al die producten worden overstroomd. Zoals u het dan formuleert. Ik denk overigens wel dat het reëel is voor iedereen die in Canada of in de Verenigde Staten is geweest. Om te constateren dat daar op een aantal treinen ook gewoon hele goede dingen gebeuren. En, en dat men ook daar aandacht heeft voor het milieu. En ook daar aandacht heeft voor, um, uh, voor, voor een verbetering van, uh, van dierenwelzijn. Dus dat hele vijandsbeeld wat eigenlijk alle woordvoerders hier voor mij uh, geschetst hebben. Uh, dat deel ik niet helemaal voorzitter. Dan vraag ik de heer Vos om nu zijn eigen inbreng. Af te ronden. Nee, sorry. Dat, uh, nu vergeet ik de heer Grashoff. Die wil inderdaad ook nog een interruptie plaatsen. En daar geef ik hem de gelegenheid voor. Gaat u gang. Heer ja, voorzitter. De, um, de heer Vos interrumpeerde daarnet de heer Van Dijk... op het punt van, uh, van val of niet strijdigheid met ons rechtssysteem. Maar is de heer Vos het met me eens dat... het uh, ICS als zodanig een systeem is... wat voor buitenlandse investeerders een ander rechtssysteem introduceert... en een andere rechtsbescherming dan voor binnenlandse investeerders? En omgekeerd... Dat die buitenlandse investeerders niet verplicht zijn om eerst via het nationale rechtssysteem iets te vinden, wat in binnenlandse investeerders wel. Dus dat het alleen al naar de aard van de zaak rechtsongelijkheid is. En rechtsongelijkheid is volgens mij in strijd met ons rechtssysteem. Is de heer Vos dat met me eens? Ja, ja, het woord rechtsongelijkheid is niet van toepassing. Um, maar het is wel zo dat er een ander rechtssysteem is. Maar het is ook niet zo heel erg gek. Ik zal u bijvoorbeeld, uh, de, de minister heeft al eens een keertje gezegd: van ja, stel je nou voor dat een van onze bedrijven bij een rechter in Texas in zo'n lokale koord um, uh, zijn gelijk moet gaan halen. En dan zijn de rapen gaar, want dan kun je het wel, dan kun je het wel vergeten. Uh, dus dan is zo'n systeem misschien niet zo heel erg gek. Ook niet voor onze eigen uh, agrariërs of voor onze eigen. Uh, VTL-bedrijven. Een uh, ander voorbeeld. Uh, in Colombia worden kolen uh, geproduceerd die wij hier gebruiken in, ons, uh, in onze uh, uh, kolencentrales. Uh, daar zijn heel veel uh, mensenrechten schendingen geweest. En uh, toen is Pax heeft Pax uh, met, met, met, met die mensen daar geprobeerd hun gelijk te halen in Amerika, ook weer bij zo'n rechten uh, ergens in het zuiden van Amerika. Nou, die kun je je wel voorstellen, het dat Dat ging natuurlijk niet goed voor, voor, voor, die, voor die mensen die hun recht probeert te halen. Dus mensenrechten, milieu, sociale standaarden, dierenwelzijn is niet altijd gebaat bij het eigen rechtssysteem. Overigens ben ik mijn betoog begonnen met te constateren dat de Cer zegt dat het, het beste zou zijn als tussen volwassen rechtsstaten het interne rechtssysteem verbeterd wordt in plaats van dat je een geschillenbeslechtingsmechanisme hebt. Dus... Die, die, en ik heb ook aan de minister gevraagd om daar een uh, appreciatie van te geven. Om daar een reactie op te geven. Dus ik begrijp het spanningsveld. Meneer Grassoff. Ja, voorzitter. Ik ben wat in verwarring over het antwoord van de heer Vos. Want voor mij zit hij echt met twee benen in één broekspijp. Want aan de ene kant verdedigt hij het ICS. Om dan vervolgens in de laatste zin precies aan te geven waar het aan schort. En het hele betoog van de heer Vos gaat helemaal niet in op de essentie van die rechtse ongelijkheid. U zegt... Er zou ook wel eens een voordeel aan kunnen zitten aan een ander rechtssysteem. Maar dat is het toch nog steeds rechtsongelijkheid. Omdat de ene partij aan andere regels moet voldoen in hetzelfde land als een andere partij in hetzelfde land. Dat is toch gewoon naar zijn aard rechtsongelijkheid. zegt de heer Vos niet eigenlijk met zoveel woorden. U hebt gelijk, dat hele ICS schrappen ermee. Heer Vos. Ja, u bent ook lid van de tegenpartij. Ik heb denk ik heel genuanceerd het ingezet, waarom het ook in het belang van... Nederlandse bedrijven kan zijn, van Nederlandse boeren kan zijn... ...om bij zo'n hof iets aan te vechten in plaats van bij een rechter in Texas. Ik heb ook aangegeven dat op het gebied van mensenrechten... ...op dit moment al duidelijk voorbeelden zijn van heel gelegitimeerde klachten... ...die gewoon in zo'n lokaal hof worden, worden, worden weggewuifd. En als u zegt van ja, u, staat, u, u bent genuanceerd... Nou, dan neem ik dat maar als een compliment. Nogmaals, ik denk dat we, de staat Staten en Canada twee landen zijn we met wie we heel veel gemeen hebben. Veel, veel meer dan met Rusland of met Turkije. Ik denk dat het heel goed is, of met China. Ik denk dat het heel goed is als we met dat soort landen zaken doen. Ik denk dat het heel goed is als, als we kijken hoe dat we die zaken kunnen optimaliseren. Maar ik stel er wel harde voorwaarden aan op het gebied van mensenrechten, milieu en sociale, eh, sociale standaarden. Dan geef ik de heer Vos nu de gelegenheid om zijn betoog voor te zetten. En ook meteen af te ronden. Want uw spreektijd is bijna voorbij. Ja, bedankt. Ja, voorzitter. Um, we overwegen. Um, we maken ons het meeste zorgen. Over een binnengeschillig met tanden. Voor arbeidsnormen en milieustandaarden binnen de handelsakkoorden. En dat is in lijn met onlangs. Uitgebrachte celadvies waar gerefereerd werd en het dient de belangen van sociale partners. Eh, als we daar eh, nou wat meer eh, als we wat, wat schermer, scherper gaan, gaan, gaan inkleden. En ik heb een aantal punten in mijn betoog aangehaald op basis waarvan ik ga beoordelen wat ik in de tweede termijn ga zeggen. Eh, en dat laat ik afhangen van de reactie van de minister. Dank u wel, meneer Vos. We gaan nu luisteren naar mevrouw Mulder, die namens het CDA hier het woord zal voeren. Mevrouw Mulder. Ja, voorzitter, dank. In het verleden hebben handelsakkoorden onze open economie als Nederland veel welvaart gebracht. En dat is ook een reden dat het CDA in principe in beginsel positief kritisch wil kijken naar handelsakkoorden. Maar dan die je dus wel zulke voorwaarden te stellen dat onze eigen EU-normen en ook standaarden vier overeind blijven. En het kan niet zo zijn dat door TTIP, of in de toekomst als gevolg van TTIP, en in het bijzonder op het gebied van voedsel, milieu, gezondheidszorg, veiligheid en consumentenbescherming, er oneerlijke concurrentie ontstaat voor onze eigen boeren. Dat hadden ze vanmiddag nog op bezoek, voorzitter. Huidige EU-normen moeten het uitgangspunt blijven voor Amerikaanse bedrijven die naar de EU willen exporteren, zo vindt het CDA. En kan de minister bevestigen dat dit ook de inzet is van de Nederlandse regering? Voorzitter, ons uitgangspunt als CDA is dat er met dit akkoord een win-win situatie moet te ontstaan, zowel voor Nederland als voor de EU. En in welke sectoren en voor welke soort bedrijven ziet de minister de toegevoegde waarde van een akkoord met de Verenigde Staten? Voorzitter, ik vraag dat dus ook in het licht van het manifest dat wij vandaag hebben gekregen van veel partijen, met name uit de agrarische sector. Het CDA deelt de zorgen die zij naar voren hebben gebracht. En de vraag is, hoe kijkt de minister aan tegen die zorgen die leven bij deze partijen? We willen daar heel erg graag een reactie op. Ik had daar via Twitter ook al even een kort debat over met de collega van de SP-fractie. Voorzitter, wat het CDA betreft geldt, het, uh, uh, geldt voor de voedselsector dat zoveel mogelijk harmonisatie in regelgeving en normen dient plaats te vinden. Omdat Nederlanders, en dan met name onze Nederlandse boeren, tegen hogere kosten moeten produceren in tegenstelling tot de boeren in de VS. Want die moeten aan minder regelgeving voldoen. En om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, moet liberalisatie van de voedselmarkt zonder harmonisatie worden voorkomen. En wat de CDA betreft mag harmonisatie niet leiden tot lagere voedselnormen en regelgeving in de EU. En verwatering van het zogenaamde precautionary principle, waarop het EU-regelgevingssysteem uh, is gebaseerd. En de vraag aan de minister is of zij deze stellingnamen ook deelt. De voorzitter, een voor inmiddels van de heer Van Dijk. De heer Van Dijk. Ja, voorzitter, duidelijke vragen van mevrouw Mulder. Uh, de, precies ook de zorgen die vanmiddag geuit werden op het plein. Uh, we weten ook wel een beetje inmiddels dat de minister zegt... Hey, ...het komt allemaal goed, uh, we gaan geen standaarden verlagen... ...er, komt, er komen geen foute producten in Europa binnen. Als u dat manifest goed leest, en dat heeft u gedaan, daar twijfel ik niet aan... Dan staat daar bijvoorbeeld, binnen deze verdragen mogen geen eisen worden gesteld aan de wijze van productie van importproducten. Slechts de voedselveiligheid wordt in beperkte mate erkend. Dus de minister zal zeggen: nee, voedselveiligheid, dat is allemaal dat staat er recht overeind. Maar over de productiewijze eh, wordt niks gezegd. En u zei het zelf al, dat leidt dus tot enorme oneerlijke concurrentie. Eh, voor Europese bezig ...zichten van Amerikaanse en Canadezen. Wat heeft dat voor gevolgen uh, wat uw standpunt betreft? Mevrouw Melder. Ja, voorzitter. Ik heb net aan de minister gevraagd of zij wil ingaan op de zorgen. Ook, ook dus deze punten die inderdaad in het manifest staan. Om daar haar uh, mening op te geven. Want voor het CDA is het belangrijk dat we voorkomen dat we met dit verdrag natuurlijk onze eigen markt kapot maken. Ik bedoel, uh, boerenfamilies die hebben het, uh, zijn echt vaak mooie gezinsbedrijven. Die hebben het pittig. Er is veel te doen en uh, er komt veel op hun bord terecht. is sowieso al oneerlijke concurrentie op het gebied van nou, hoe zit het met ketenverdeling en de marge daarin. Dus daar hebben ze al mee van doen en dan krijgen ze nog meer concurrentie bij uit het buitenland. Dus ik vind dat de minister daar een goed antwoord op moet hebben. Heel terecht dat de SP-fractie uh, deze zorgen ook deelt met het CDA en dat ja. zij daar ook duidelijkheid over willen hebben. De minister heeft al eerder gezegd hè, van nou dat ja, TTIP zal waarschijnlijk voor de auto-industrie en ook voor de vleessector negatieve gevolgen hebben voor Europa. Omdat Amerikaanse bedrijven gewoon goedkoper produceren. En u zegt terecht, dat is oneerlijke, Minister, er komt meer concurrentie. Wat mij betreft oneerlijke concurrentie. Is dat voor de CDA-fractie acceptabel, zo'n verdrag? Of zegt u een beetje zoals de ChristenUnie... Uh, ...duidelijk zegt van nee, als dat erin staat... ...dan gaan wij dus niet akkoord. Mevrouw Nou, voorzitter, wij hebben hier als CDA grote problemen mee... ...en daar hebben we ook in de uh, Europese Unie daar ook extra uh, op ingezet. Heeft het helaas niet gehaald. Dus voor ons is het wel belangrijk dat het een gemengd verdrag ook uiteindelijk wordt... ...waar we ook naar kunnen kijken naar de letter van hoe staat het er nou exact in... En eh, dat is natuurlijk op dit moment nog wel eh, best wel lastig. We hebben nog niet alle gegevens eh, op tafel liggen. En ik ben expres niet in die kamer gaan zitten. Want voor je het weet zeg je er toch wat over. En ja, voor het weet zit je ook op de rand. Eh, en ik, ik vind dat toch een hele lastige. Ik wil liever reageren op stukken die echt op tafel liggen. Waar wij het hier met elkaar ook uh, over kunnen hebben. En ik wil heel erg graag van de minister weten uh, hoe zij daarin zit. Want dat is voor ons uiteindelijk, voor als het verdrag er op een gegeven moment wel ligt, wel cruciaal. Ja. U maakt we ons zorgen over. Dank u wel, mevrouw mevrouw. U kunt uw betoog voortzetten en u heeft daarvoor nog twee minuten. Ja, voorzitter. De afgelopen week presenteerde de CER een zeer uitgebreid advies aan de minister. En daarin wordt nogmaals ook opgeroepen om de beschermingsniveaus te waarborgen aan de hand van zeven beoordelingscriteria. De verschillende collega's begonnen daar ook over. Wij herkennen ons in heel veel van die standpunten, voorzitter. En onze vraag aan de minister is hoe waardeert zij nou dit advies? En uh, zij wil ongetwijfeld er al hier vandaag wat over zeggen in het debat, maar misschien is ze ook wel bereid om nog een uh, nadere schriftelijke reactie te geven op de brede scope aan alle aanbevelingen die uh, zijn gedaan door de CER. Want dan kunnen we het nog eens even goed ook met elkaar nagaan en ook op de punten daar nog weer in het vervolgen op ingaan. Voorzitter, Obama, Merkel en Cameron zijn afgelopen weekend bij elkaar geweest en hebben ook gesproken over TTIP. En um, wanneer deze leiders overeenkomen uh, overeen dat TTIP door uh, zou moeten gaan, dan is het uh, misschien toch nog wel een kans dat het voor het einde van het presidentschap van Obama wordt, uh, uh, wordt gesloten. En nou is eigenlijk onze vraag aan de minister: van kan zij nou toch meer een tijdpad schetsen? Op basis van de informatie die zij op dit moment heeft? Want wat als de commissie besluit dat het geen gemengd verdrag is? Wat zijn dan in dat geval de mogelijke middelen voor de Europese Raad? En wat bijvoorbeeld de VS van het herziende ISDS voorstel? Zo vraag ik aan de minister. Um, kan de minister ook uh, uh, aangeven, uh, op basis van de opmerking van Merkel... of dat nog uh, verder invloed heeft op het tijdspad? Want de commissie zegt het een, mevrouw Merkel zegt het ander. En ik ben heel erg benieuwd hoe het er nou uiteindelijk uh, uit gaat zien... Uh, voorzitter, tot slot, het uh, CDA ziet een minister die zich inspant voor handelsakkoorden die voldoen aan onze normen. En dat waarderen wij zeer en ik vind dat dat hier ook genoemd mag worden. Dank u wel. Dank mevrouw Melder. Het woord is aan de heer Teven van de VVD. Ja, dank u wel, uh, dank u wel voorzitter. Ik zou graag uh, met een ander onderwerp beginnen. Dat raakte de staalcommunicatie over dumping van Chinese staal op de Europese markt. De minister beschrijft in de brief dat Nederland zich op hoofdlijnen kan vinden met de mededelingen van de commissie. Maar zou de minister nou eens kunnen aangeven waar Nederland zich niet volledig in kan vinden? Ik denk dan bijvoorbeeld aan het moderniseren en herstructureren van de Europese staalindustrie, het versnellen van de energietransitie en het versterken van de concurrentiekracht. Waar kan Nederland zich nou niet in vinden? Dat mis ik een beetje in de brief. En ik vraag dat er meer, want ik hoop eigenlijk dat de minister... ...van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zich niet kan vinden in die heffingen. Het grote verschil in heffingen, antidumpingheffingen... ...tussen wat de Europese Unie oplegt, 14 tot 16 procent in de richting van Chinees staal... ...en dan de Amerikanen, die doen dat dan eventjes anders. Die leggen heffingen tot 200 procent op als het gaat om dumping van Chinees overschotstaal op de Amerikaanse markt. Kan de minister nou eens uitleggen waarom de commissie daar niet wat harder in gaat... ...en wat heeft Nederland nou gedaan om die dumping van Chinees staal op de de Nederlandse markt te voorkomen, want de VVD-fractie voorziet daar problemen. Investeringen in Europa zullen door de grote staalconcerns niet worden gedaan... en daar zit heel veel werkgelegenheid aan vast. Voorzitter, dan een tweede onderwerp, en dat komt uiteindelijk ook uit bij TTIP... maar dat benadert het wat van de andere kant. Dat is de brief van 7 maart, de appreciatie van de minister als het gaat over het TPP-verdrag. Zij schrijft daar dat, uh, over de nadeligheid van dat akkoord voor de EU... Voor de EU zullen hogere invoertarieven blijven gelden. En de TPP-landen, met name op het terrein van rund- en varkensvlees, zuivel, groente en fruit, zullen op achterstand worden gezet. Daar is vandaag op het plein totaal geen aandacht voor geweest. Maar dat betekent wel dat de bedrijven die daar ook vertegenwoordigd worden moeilijker zullen kunnen exporteren naar de Amerikaanse markt. Het wordt niet makkelijker, maar het wordt moeilijker. Is dat nou, vraag ik de minister, ook een reden waarom TPP snel moet worden afgerond? En moet Nederland zich dus niet aansluiten bij Merkel, Obama en Cameron... ...voor de spoedige afsluiting van het TPP-akkoord. Worden wij niet landbouwtechnisch op een veel te grote achterstand gezet... ...ten opzichte van de landen rondom de Stille Oceaan? De VVD wil ook benadrukken het belang van het gelijk speelveld. En eh, het is belangrijk dat dit onderdeel sterker wordt benadrukt... ...door de Europese Unie in TPP dan in TPP het geval is. En wij denken dat de minister een aantal vlakken ook wat ambitieuzer zou moeten zijn... ...zeker op het terrein van maritieme diensten. Wat gaat zij hier aan doen? Voorzitter, dan met betrekking tot het CETA-verdrag. Want wij willen graag als fractie eerst de onderwerpen behandelen waar het nu over gaat en waar je wat over te zeggen hebt. En dan pas de onderwerpen waar iedereen bang is voor wat er in de lucht zich plaatsvindt. Over CETA willen wij onze waardering uitspreken over de werkzaamheden van de Europese Commissie. En ook wat deze minister heeft gedaan. En ook de inzet rondom het investment court systeem wat inmiddels volledig door Canada is geaccepteerd. Ik denk dat de minister daar met een aantal collega's goede initiatieven heeft genomen. het is goed... Dat dit eruit komt en wij spreken ons dan ook positief uit over de ondertekening en ook de voorlopige toepassingen van CETA in de Europese Unie. En we zijn er ook tevreden over dat in het Europees Parlement door de meeste grote fracties positief is gereageerd op de afronding van de revisie en de herziening van het hoofdstuk over investeringsbescherming. Dat is binnen zou ik willen zeggen en dat is grote winst. Voorzitter, de minister heeft ook een vooruitziende blik gehad en dat is echt hulde aan deze minister want... Dat heeft ze gewoon goed gedaan. Uh, ik, ik sluit me volledig aan bij de collega van het CDA uh, om een advies te vragen van de CER. Want als je nou de moeite neemt om dat pagina stellende advies goed te lezen, dan begint het eigenlijk met het verhaal dat het CER zegt: we kunnen geen oordeel over TPP uitspreken, nog positief, nog negatief, omdat die onderhandelingen tussen de EU en de VS nog lopen. Je hebt pas een afspraak over iets als je een afspraak over alles hebt. Dus al die nou, laat ik maar zeggen, de toestanden en die waanbeelden en die hysterische beelden, laat ik het zo echt maar noemen, uit het nekamp, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want je moet echt helemaal klaar zijn met dat akkoord voordat je het totaal kunt beoordelen. Kan de minister dat misschien nog eens een keer bevestigen. En dat ser advies voorzitter, is wel belangrijk, want de CER is uitgegaan bij de beoordeling van een breed welvaartsbegrip, dat zouden mensen op het plein ook moeten aanspreken, en duurzame globalisering. Dat zou richtinggevend moeten zijn voor het CER-advies. Dat zijn uitgangspunten, voorzitter, die gewoon belangrijk zijn. En dan is er voor u een vraag van de heer Vos. De heer ja, voorzitter. Vos. Uh, dit gaat me wel wat ver. Want je gaat toch als Tweede Kamer niet, als het helemaal klaar is, uh, uh, pas iets erover zeggen. Ik bedoel, het hele idee is nu juist, en dat is ook het mandaat wat de Raad heeft uh, meegegeven aan, aan de commissie, dat we met z'n allen daarover praten, zodat je een akkoord krijgt dat op breed raagvlak kan regelen. Kan rekenen. De Partij van de Arbeid stelt in ieder geval harde voorwaarden en we willen ook gewoon dat die voorwaarden worden ingewilligd. En u zegt uh, laissez-faire uh, op, op de rechterflank van de VVD, laat maar gaan, ik zie dadelijk wel wat het wordt. En natuurlijk zegt u dan weer ja. De heer Teven. Nee, voorzitter, uh, dat, dat zo kent de heer volgens mij ook wel. Het is zo dat we ook heel constructief met de partij van de arbeidsfractie het VVD hebben meegedacht over het investment court systeem. Hoe kan je die arbitrage waar echt negatieve aspecten aan zaten, hoe kun je dat veranderen? We hebben we een gezamenlijke motie voor ingediend? We hebben we ook een gezamenlijke inspanning gepleegd? Dus absoluut niet zo dat we zeggen, laat alles maar lopen. Maar tegelijkertijd moet je wel vaststellen dat je pas een afspraak over iets hebt als je een afspraak over alles hebt. En allerlei deelonderwerpen die door de woordvoerders vormen met uitzondering van één zijn besproken. Ja, dat is een beetje, een beetje in de lucht kijken en denken wat er uitkomt, terwijl niemand weet wat er precies uitkomt. Wij kunnen niet spreken over wat in die geheime kamer is gewisseld. Daar heeft de heer Bruins en anderen gelijk in. Daar kunnen we geen mededeling over doen. Dus je zult echt moeten wachten tot het klaar is. Nou, de minister kan daar wel enige invloed op uit te oefenen... maar wel binnen het mandaat wat aan de Europese Commissie is gegeven. Heer Vos. Voorzitter, De heer Teve refereert aan het ICS, dat arbitrage systeem, wat dan een verbetering is. Dat ben ik wel met hem eens ten opzichte van het ja, is voorgaande ISDS. Hij refereert ook aan het cer advies Maar wat staat er nou dat cer advies Want hij slaat iedereen ermee om de oren, dus ik doe het hier ook even op pagina 102. Het voorgestelde ICS zou op een aantal punten verder moeten worden verbeterd, om ook echt te kunnen functioneren als een internationale rechtelijke instantie. Met een publiek en onafhankelijk karakter. Met andere woorden, de CER is helemaal niet zo tevreden over dat ICS. En als u zo enthousiast bent over de andere punten waar de CER over spreekt, dan is mijn vraag wel, deelt u dan hier ook het advies van de CER? Ja, nou, voorzitter. Als je nou kijkt eventjes naar wat het ICS wat daarover gezegd is, dan zegt de CER erover dat is een stap in de goede richting. Maar die financiële onafhankelijkheid van rechters in dat ICS die moet verder worden geborgd. Je moet eigenlijk alleen toetsen hoe iets wordt ingevoerd en toegepast door de overheid. Je moet niet gaan toetsen wat de overheid heeft beslist. Nou, daar kunnen verbeteringen worden genomen. Daar zijn we ook helemaal niet tegen als VVD. Alleen ICS bij onvoldoende functionerende nationale stelsels, dan kan je met ICS beginnen. Nou, dat is precies wat we hier vandaag ook wisselen, voorzitter, want we hebben het natuurlijk af en toe over onvoldoende functionerende... U kwam met de heer Vos, voorzitter, kwam met het voorbeeld van Texas, nou je kunt het voorbeeld uit Mississippi kun je halen, maar je kunt ook een voorbeeld halen uit Oost-Europa, uit Bulgarije en Roemenië. Waar verschrikkelijke beslissingen zijn genomen rondom havenprojecten in Roemenië. Waar je echt wel eens denkt, hoe is het in nou mogelijk als de gemeente Rotterdam daar schade probeert te verhalen. Dus je kunt ook wat dichter bij huis blijven dan in de Verenigde Staten. ICS moet een multilateraal karakter hebben, dus meerdere, meerdere partijen moeten daar een beroep op kunnen doen. Allemaal verbeteringen. En TTIP zal moeten voorzien in een bindend geschilderbeslechtingsmechanisme met betrekking tot arbeidsnormen. Dat zijn allemaal zaken waar de VVD niet tegen is. Dus als u nou zegt, de VVD laissez-faire, dat is een beetje, beetje onzin verhaald, voorzitter, zeg ik tegen de voorzitter. De VVD is ook tegen kinderarbeid. De VVD is er ook voor dat arbeid wordt betaald op een goede manier. Sterker nog, de VVD maakt u minister. Complimenten, de minister dat dit kabinet voor haar inzet. We hebben wel eens gezegd, ze zit op de linkse koers. Nou, ze weet hier heel goed de balans te vinden. Dank u wel. En dat is zo mooi eigenlijk ook tussen onze partijen. Dank u wel, meneer Teven. De heer Grashof heeft ook nog een vraag voor u. Meneer Grassoff. Ja, voorzitter. Op dat, op dat platformje, op dat plein, zei de heer Tevenmiddag... dat er zo'n fantastisch positief seradvies lag. Dus ik denk, ik heb het verkeerd gelezen. Ik heb iets anders gelezen. Maar ik heb nog eens even heel goed gekeken. Maar is, uh, de heer Teven het met me eens, dat er gewoon zeven... Strakke criteria geformuleerd worden, waar het aan zou moeten voldoen. En dat als je die alle zeven heel serieus neemt en je kijkt naar het proces tot nu toe, dat het maar eh, lauw kans is dat het daar ook echt aan gaat voldoen. Dit, als je tot het neerkamp behoort, dan ga je langs die zeven criteria, dan ga je daar je de schijnwerper op zetten. En als je tot het voorkamp behoort, waar de VVD toe behoort, dan ga je kijken wat zijn nou de conclusies van de CER. En ik ben blij dat de heer voorzitter de heer Grassof, deze vraag stelt. Want als het over afstemming van regelgeving gaat, dan worden de voorstellen van de Europese Commissie binnen de inzet van het mandaat positief beoordeeld met een aantal kritische opmerkingen. Als het gaat over de uitsluiting van publieke diensten... Dan is de onderhandelingsinzet van de Europese uh, Unie over een komstig het standpunt dat overheden zelf moeten uitmaken wat publiek belang is. Ze mogen wel worden geïnterpreteerd op het terrein van de uitvoering, maar ze mogen zelf een beslissing nemen van wat is nou publiek belang. Voorzitter, als het gaat over handel en fundamentele arbeidsnormen, dan zegt de CER. nou dat moet in TTIP wel worden vastgelegd, maar dat is ook de inzet volgens mij van de Europese Commissie op dit moment. En als het gaat over investeringsbescherming, wijst de heer Grashoff er nog maar eens even over. Dan wordt erover gezet, ICS is een stap in de goede richting. Al met al, voorzitter, en dan heb ik een heel stuk van bespreektijd al genomen, maar het hoort wel bij een goed antwoord aan de heer Grasshoff zeg ik maar tegelijkertijd. De economische effecten van TTIP worden positief beoordeeld. Er zijn licht positieve effecten in de groei op lange termijn. Er is verdere specialisatie mogelijk binnen Amerikaanse en Europese markten. Dat is ook goed tegenover die landen rondom de Pacific die dat TPP-verdrag hebben gesloten. En zegt de SER, en dat wil ik u best toegeven... dat zei ik op het podium ook... je moet ten aanzien van een aantal sectoren... moet je corrigerende maatregelen nemen. Nou, dat is precies wat ik ook heb gezegd. Ook de VVD ziet dat er op het terrein van de varkenssector... Uh, uh, dat daar corrigerende maatregelen nemen. Het was mij een raadsel waarom de zuivelsector... vanmiddag stond te protesteren, want daar zie ik grote voordelen. krijg ik ook tegenstrijdig bericht over. Hier zie ik protestanten... In andere gremen, ja zie ik mensen die volstrekte voorstander zijn die binnen de zuivelsector werken. Dus ik ben af en toe ook een beetje in verwarring, maar niet heel erg. En ik ben altijd bereid, voorzitter, om het heer Grashof gewoon helemaal kant en klaar uit te leggen. Meneer Grashof, Voorzitter, ik weet niet wie wat aan wie moet gaan uitleggen... ...maar ik zie nog steeds zeven hele strikte criteria waar nog niet zomaar aan voldaan is. Als ik uh, uh, hier mag uh, noemen nummer drie van het SER-advies... De Europa moet zijn relatief hoge beschermingsniveaus, zowel in wet en regelgeving als in overige beleidsmaatregelen... kunnen handhaven en desgevens kunnen, kunnen verhogen. Eh, bescherming van mensen werknemersrechten, milieu... de democratie en de rechtsstaat. Tegelijkertijd zijn we aan het onderhandelen... Over een, eh, eh, onder het uitgangspunt dat je aan productiewijze... eigenlijk geen eisen wil stellen. Eh, heeft de heer Teven niet het gevoel... dat dat eigenlijk gewoon op ramkoers ligt? Nee, dat gevoel heb ik helemaal niet. Even, even dat gevoel heb ik helemaal niet, voorzitter... Want ik ga naar de conclusie van de CER over afstemming van regelgeving. En dan wordt er gezegd, die voorstellen van de Europese Commissie, die bevatten de waarborgen als het gaat om de aantasting van beschermingsniveaus, moeten een paar dingen er nog verbeterd worden. De mandaten van de boards, hè, die er zijn, de regulatory board, die mandaten die moeten scherper worden omschreven, dat er geen doorkruising is van democratische procedures. En de stakeholders moeten allemaal een gelijkwaardige behandeling krijgen. Nou, bedunkt de stakeholders uit de tegenkamp, die zijn echt al een paar, een jaartje of anderhalf goed te horen. De stakeholders uit het voorkamp, die ben ik een beetje aan het mobiliseren. Dus die zullen de komende tijd ook komen. En dan krijgen die ook een beetje gelijkwaardige behandeling. Maar ik ben altijd bereid, voorzitter, zeg ik heel eerlijk tegen de heer Grashoff... om op dit punt uitgebreid van gedachten te wisselen. Want het is mijn groot plezier. En ik heb dat SER-a-vers doorgenomen, voorzitter. En de minister heeft echt groot gelijk dat ze dat SER-advies heeft gevraagd. Ik snap ook best wel dat de medewerkers van buitenlandse zaken daar gelukkig mee zijn. Want daar staan verbeterpunten in. En de minister... ...kan ze zo langs lopen langs de raad. En wat ze binnenhaalt, haalt ze binnen. Dan wordt de heer Voorstel heel tevreden Als ze een paar dingen niet binnenhaalt, is de VVD ook nog wel tevreden. Nou, dat is ongeveer de stand van zaken. Het woord is aan de heer Bruins. <lacht> de heer Bruins geeft ja, nu de zijn de de de interruptie. Ja, voorzitter. Ik, ik wil het graag makkelijk maken voor de heer Theven. Ik kan me nog best voorstellen dat we zeggen... ...je kan niet voor of tegen TTIP zijn zolang de tekst daar niet ligt. En het is nog volop in onderhandeling. Wil ik in meegaan? Maar de SER-voorzitter noemt het rapport van de SER een beoordelingsmaatstaf. De FNV-voorzitter noemt het een meetlat. En de VNO-NCW-voorzitter noemt het een leidraad. Is de VVD van mening dat als de uiteindelijke tekst van TTIP niet voldoet aan de SER-uitgangspunten, dat de VVD dan tegen TTIP moet zijn? Even. Ja, dat kan, voorzitter, dat kan ik niet beoordelen. Ik kan me beoordelen wat op dit moment het oordeel is van de CER In zes dan conclusies. Dat de SER grote voordelen voor de economische activiteit binnen de EU en Nederland constateert. Dat de werkgelegenheid zal toenemen en er over een langere periode licht economische groei zal zijn. Dat staat gewoon in de cer advies En het is een beetje in de bolkijkerij. En daarom heb ik TTIP ook als laatste onderwerp genomen in mijn inbreng. Het is een beetje in de bolkijkerij of het nou uiteindelijk... Een ...een advies zal zijn of een, een uitkomst zal zijn van die onderhandelingen... ...waar je in de volle breedte mee kan leven. Je hebt natuurlijk heel veel winnaars rondom TTIP... ...en je hebt ook enkele verliezers zul je hebben. Ook binnen Europa, dat is onvermijdelijk. Uh, maar wat ik echt, echt heel vervelend vind, voorzitter... ...en dat zeg ik dan gewoon eerlijk tegen de Bruis... ...dat je hier in de zaal een heel voorzichtig standpunt laat horen... ...en in de hagel of in de regen of wat, een beetje wat ertussenin zat... Uh, ...buiten uh, gewoon zegt, de ChristenUnie is er altijd tegen... Ik bedoel, wij zijn er gewoon voor. En wij zijn best bereid daar kritisch naar te kijken. We zijn best bereid daar kritisch naar te kijken. Ook wij vinden dat er compenserende maatregelen moeten komen. Maar het is niet zo dat je daar nou al een afgewogen standpunt over kan hebben. En, en ja, dat zeg ik eerlijk tegen de Bruins. Het is mij dan een raadsel hoe je nee kan roepen op dat podium. Ja, dat hebben we nu genoeg gehoord. Maar de heer Bruins heeft nog een vervolgvraag. Dank u wel, voorzitter. Gelukkig zie ik in de zaal dezelfde gezichten als op het plein. Dus die kunnen controleren dat ik op iedere plek hetzelfde zeg. En ik zie de knikkende hoofden. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Graag eh, vraag ik de heer Tevert eh, daarom in eh, vervolg eigenlijk eh, het misschien nog duidelijker. Als de tekst van TTIP niet voldoet aan de cer criteria is de VVD dan tegen? Heer ja, Tevert. Voorzitter, ik constateer wat anders. Ik constateer dat de SER op dit moment op zes punten zegt... Eh, de commissie is op de goede weg binnen het haar gegeven mandaat. Wij geven een aantal richtinggevende momenten mee en wij geven een aantal correctiemomenten mee waar het beter zou kunnen. En onderhandelen is nooit alles binnenhalen. Dus het is waarschijnlijk niet mogelijk, dat kan je nu al vaststellen, dat kan de minister ons vandaag al vertellen in het algemeen overleg, dat het niet mogelijk is om alles binnen te halen waar de SER uh, maatstaven voor uh, opwerpt. Onderhandelen is winnen en verliezen. Maar ik vraag de heer Bruins eigenlijk in, in, in een contra -vraag, Maakt hij zich nou geen zorgen over die landen rondom de Pacific... die allemaal lagere in invoertarieven krijgen op de Amerikaanse markt... en onze landbouwbedrijven die het moeilijker wordt gemaakt om te exporteren? Is ja. dat niet een zorg Tegen, van de heer Bruijs? Dat is niet de bedoeling dat u contra-vragen stelt. <laughs> dus de heer Bruijs gaat er ook niet op antwoorden. Maar wel gaan we nu luisteren naar een vraag van de heer Dijk. Ik zal Dijklaan slechts nu. concluderen de heer dat Dijklaan. de VVD het serreport nee, naar zich niet. Het woord is aan de heer Dijkstraat. Dank, voorzitter. Ik zou het nog even over die varkens willen hebben. Want de heer Teven die zegt bij TTIP... nou ja, het zou mooi zijn als er compenserende maatregelen komen. Um, maar we hebben de tekst nog niet. Bij CETA hebben we de tekst wel... en daar zitten die compenserende maatregelen gewoon niet in. Is dan de conclusie van de VVD... dat mevrouw Lolles in de Landbouwcommissie strijdt... voor een goede varkenshouderij... en, en probeert die varkens uh, hoog te houden en, en goede prijzen... en dat de heer Teven in deze commissie zegt... van ja, nou ja, ik vind het mooi als de minister het bereikt... Maar als het niet bereikt is het ook goed en dan gaan de varkenshouderijen en de vleesvee en de kippen, joh, bekijk het maar, pech. Nou, we zijn sowieso voorzitter niet van de afdeling bekijk het maar. We hebben dat CETA-verdrag zoals het nu is afgesloten en er nu ligt, dat hebben we beoordeeld. Dat beoordelen we positief, ook de voorlopige inwerking training beoordelen we positief. En er zijn ook nadelige aspecten, dat is zeker zo. Maar grosso modo komt de landbouw daar in de verhouding met Canada positief uit. Maar voorzitter, als ik dat constateer dat, dat Canada nauwelijks dierenwelzijnsregelgeving heeft, dat ze als het gaat om de toelating van gewasbeschermingsmiddelen dat ze veel ruimer zijn. Als het gaat om genetisch gemodificeerde gewassen. Al die onderwerpen, zie ik een VVD-woordvoerder in de landbouwcommissie juist aan de ene kant zitten. En de heer Teven hier aan de andere kant. Dan denk ik van ja. Wat, wat, wat gebeurt er dan in die fractie? Wordt er dan uitgemiddeld? En wordt er dan over de rug van de landbouw wordt een deal gesloten die misschien wel goed is voor heel Nederland? Ja, het dat zeker, mag, het zeker, maar dan, voorzitter, ja. zou ik zeggen, geef dan ook gewoon toe. We doen dit over de rug van de landbouw. Nee, het is zeker zo dat je in een kleine fractie daar sneller uit bent dan in een grote fractie. Maar ook wij spreken in een grote fractie met elkaar over dit onderwerp. Dat wordt niet uitgemiddeld. Het is wel degelijk zo dat we dan kijken wat levert zo'n CETA-verdrag op. En nogmaals, als het gaat over die onderwerpen waar de heer Dijk graag over spreekt, dat heeft te maken met standaarden. Het is helemaal niet zo... ...dat met het onderhandelingsresultaat wat er nu ligt met Canada... ...wij onze standaarden allemaal overboord gooien. Ik vraag dan de minister ook daarop te reageren... ...op die vraag van die interruptie van, u, van de heer Dijkgraaf, voorzitter. Ik vraag de minister daarop te reageren. Of het nou zo is, zoals hier wordt voorgesteld door de Dijkgraaf... ...dat alle zaken rondom uh, modificering... ...rondom eh, voedselveiligheid... ...dat we dat allemaal over de, over de muur hebben gekieperd... ...met de totstandkoming van CETA. Dat is wel een waanbeeld wat de heer Dijkgraaf hier schetst... ...maar dat is niet correct naar mijn oordeel... ...maar ik hoor het graag van de minister. Maar eerst gaan we nu luisteren naar uh, de inbreng van de heer Grasshoff ...namens de fractie van GroenLinks. Ben ik door mijn spreektijd heen, voorzitter? Zeker. Oh. Voorzitter, uh, de fractie van GroenLinks... ...is voorstander van internationale samenwerking. We zijn in principe ook voorstander van internationale handelsverdragen, maar dan wel in het uitgangspunt... dat die uh, verdragen moeten bijdragen aan het hanteren van de hoge standaarden... en liever nog hoogste standaarden. En in dit geval zou je kunnen zeggen, als je onderhandelt met Canada... of met de Verenigde Staten, dan zou je mogen kijken... welke zijn de hoogste standaarden aan beide kanten... en neem die hoogste standaarden over. En als je dat consequent doet... En ook goed vastlegt, dan zou het zomaar kunnen dat hier een enthousiaste GroenLinks-fractie zou zitten. Maar het is gewoon niet zo. Er is sprake eerder van het omgekeerde. Dat in dat onderhandelproces, hoe dat ook plaatsvindt, eerder een neiging al bestaat aan een race to the bottom. Waarbij geleidelijk aan er gekeken wordt naar kunnen we naar de laagste standaarden. Of kunnen we elkaar vooral zo min mogelijk dwars zitten op standaarden. Laten we vooral geen eisen stellen aan de productiewijze. Dat soort eisen moet nu juist wel gesteld worden en dan zou een dergelijk handelsverdrag ook kunnen bijdragen. Maar ten principale is het proces wat hier plaatsvindt geen gunstige. De heer tegen. Voorzitter, hoe weet de heer Grasshoff nou dat het de race to the bottom is? Waar, waar, waar ontleent hij dat nou aan? Want ik ben ook wel eens in die Kamer geweest, daar mag ik niet over spreken. Waar ontleent hij dat nou aan? Het is duidelijk dat op een heel aantal vlakken er dreigen standaards die nu in Europa bestaan, straks niet meer te gelden of niet te gelden voor producten die hier op de Europese markt komen. Dat betekent gewoon dat daarmee die Europese standaard ook direct onder druk komt te staan. Dat is dat is dat dat is geen rocket science. Als je onder makkelijker standaarden tot productie kan komen, ja dan betekent dat, als er verder geen invoerheffingen en dergelijke zijn... dat dat goedkopere producten worden op de markt... en dat de consument misschien wel kiest voor een dubbeltje lager... en dat dat het hele proces in gang zet van uitholling van je eigen standaarden. Qua milieu, qua arbeidsbescherming, qua dierenwelzijn. De tever. Voorzitter, de minister heeft ons in talloze overleggen... bevestigd dat die dreigementen dat die niet aan de orde zijn. Dus waar baseert de heer Grashoff nou op... behalve dat hij het zo zegt en hier stelt? Maar baseert hij nou op dat die standaards van de Verenigde Staten straks geldend worden... en dat onze landbouwsector daar enorm voor moet vrezen? Kan het niet zo zijn dat er toch ergens in die onderhandelingen nog een compensatiemaatregel uitkomt? Hoe, hoe, weet, hoe weet de heer Grassoff nou dat dat dreigt? Behalve het hier een beetje als bankmakerij naar voren gooien. De heer Grassoff. Voorzitter, ik zie al bij het CETA-verdrag dat het er niet in zit. Niet de juiste manier in zit. Onvoldoende erin zit. En dat betekent dat er een hele duidelijke schaduw vooruitgeworpen wordt ten aanzien van TTIP. We weten dat in de VS die standaards op een heel aantal terreinen aanzienlijk lager liggen... en we weten welke onderhandelingsinzet de Amerikanen hierin kiezen. En ik wil niet in het midden uitkomen. Dat is het punt. Ik wil niet in het midden uitkomen. Ik wil gewoon uitkomen op de hoogste standaards die er zijn... rondom milieu, rondom bescherming van arbeid en rondom dierenwelzijn. Dat is een heel helder antwoord. En als je vanuit dat perspectief met elkaar gaat praten, dan kan je of zeggen... We komen tot een overeenkomst die inderdaad het best of both worlds pakt in plaats van ergens een vaag compromis tussenin uit te komen of naar de laagste standaard te gaan. Ik wil het niet. De heer Gershoff vervolgt het zijn Het ICS. Uh, het wordt gezien als een betere vervanger van ISDS. Het zou kunnen dat het uh, hier en daar een stukje beter is. Maar ook hiervan zegt bijvoorbeeld de uh, VN... Uh, expert van Mensenrechtenraad is in strijd met onze grondrechten. Ook hier zegt bijvoorbeeld een Duits verbond van rechters. Het uh, voldoet, uh, de onafhankelijkheid van rechters is onvoldoende. Dus dat is eigenlijk niet het punt. En ik zou ook van de minister de antwoorden op de vraag willen hebben die ik ook uh, bij interruptie uh, in de richting van de heer Vos heb gesteld. Hoe kun je nu rechtsgelijkheid combineren met het feit dat je een compleet aparte rechtsgang voor aparte groepen aparte rechtsgang introduceert. Dat is vreemd. En daarin het belangrijkste, ik zou graag willen zien dat er een advies komt van het Europees Hof van Justitie over ICS. Er zijn gereden twijfels, gezien eerdere arresten. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft opgeroepen tot zo'n verzoek om advies. Is die minister bereid dit advies te verlangen? Ten aanzien van uh, CETA en TTIP, het gaat op dit moment uh, om een verdrag wat, waarvan belangrijk is dat het gezien wordt als een gemengd verdrag. Is de minister het daarmee eens en betekent dat dan ook dat de lidstaten afzonderlijk daarin de bevoegdheid hebben om al dan niet akkoord te gaan? Zowel voor CETA als voor TTIP is die vraag wat mij betreft. De voorlopige werkingtreding. Um, is de minister het met ons eens dat het... Echt een kwalijke zaak is dat voordat we hier het democratische proces hebben afgerond, er al een sprake is van een voorlopige inwerkingtreding Met verstrekkende gevolgen tot claim, claims die nog jaren later kunnen worden ingediend. En is de minister bereid om dat in elk geval van tafel te halen, te zorgen dat dat niet gebeurt. Vraag verdrag gaat in, du moment, er daadwerkelijk het totale democratische proces is afgewikkeld. Voor het duurzame ontwikkelingshoofdstuk, CETA, uh, uh, lijkt een lege huls. Kan de minister daar nog eens op ingaan? Als daar feitelijk geen afspraken gemaakt worden op een behoorlijk niveau, zoals bijvoorbeeld rondom duurzame visvangst ontbreekt, is dat dan ook niet een heel duidelijk signaal dat we hier bezig zijn om een verdrag op te tuigen wat uiteindelijk ons dwars zit. Overal, TTIP en CETA werken voor zover we dat nu kunnen overzien. En voor CETA weten we dat veel meer dan voor TTIP. Maar het perspectief is niet gunstig. Niet mee voor mensen. Ze werken niet mee aan hogere standaarden voor mens en milieu. Ze werken niet voor een betere bescherming, betere bescherming van rechten van arbeiders en omwonenden. En de consument, ze werken wantrouwen op en bieden geen hoop op een betere toekomst. En het zou daarom wel eens het beste moment kunnen zijn om een keer niet tot een dergelijke overeenkomst te komen. Dank u wel, meneer Grashoff. Dan vraag ik nu aan mevrouw Thieme of zij de voorzitters Hamer even wil overnemen, zodat ik namens de PVV-fractie een inbreng kan uitspreken. Dat doe ik graag. En dan geef ik nu het woord aan de heer De Roon van de Partij voor de Vrijheid. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de PVV is van mening dat niet een aantal heren in Brussel, de Europese commissarissen, het moeten zijn die voor ons bepalen welk verdrag er wel of niet wordt gesloten voor Nederland. Mijn fractie is van mening dat Nederland uiteindelijk zelf moet kunnen beslissen met wie er wel of niet een verdrag wordt gesloten. En zeker als het gaat om een verdrag als TTIP, wat enorm brede werking heeft, enorm grote impact heeft, eh, daar moeten we er gewoon zelf over gaan. We zetten vraagtekens bij TTIP eh, en dat doen we ook mede op basis van ja, allerlei reacties die we van onze achterban over dit onderwerp krijgen. Nou zijn er natuurlijk een aantal rapporten verschenen van wetenschappelijke instellingen en deskundigen. En sommige rapporten zeggen, nou, dat verdrag, dat, is, dat kan wel goed zijn voor de Europese Unie. En andere rapporten zeggen, nou, dat is niet zo. Maar ik moet u zeggen, voorzitter, dat het de PVV niet zoveel interesseert wat het voor de Europese Unie betekent. Het interesseert ons meer wat het voor Nederland betekent. Wij willen gewoon weten, als er straks een verdragstekst ligt. Wat zijn nou dan de resultaten daarvan voor Nederland? Eh, want het is duidelijk, en eh, daar hebben andere sprekers ook al op gewezen. als er zo'n breed verdrag eh, wordt afgesloten, dan zal dat op sommige punten misschien een voordeel leveren, maar op andere punten een nadeel. Eh, en als er grote nadelen voor de Nederlandse samenleving aan zitten, eh, dan moet dat verdrag gewoon niet doorgaan. Dus ik wil ook graag van de minister weten eh, wat, wat nou eigenlijk straks eh, de impact zal zijn van een concertconferentie. Als dat er eenmaal is voor Nederland. We willen gewoon weten wat betekent het voor de Nederlandse belangen? Wat betekent het bijvoorbeeld voor de Nederlandse landbouw? Het mag in ieder geval niet zo zijn dat er, eh, belangrijke sectoren van onze samenleving enorm gaan leiden onder een verdrag. Dat misschien wel, maar misschien ook wel niet, verder voor Nederland van groot voordeel is. Dus alles wat we al Nederland als verworvenheden beschouwen, daar moeten we voor braken. Zeker bij zo'n breed verdrag als dit. En dat betekent dan ook dat wij vinden dat eh, dit verdrag niet over de hoofden van Nederland heen afgesloten mag worden. Wij vinden dat Nederland, eh, als dit verdrag wordt doorgezet, partij moet kunnen zijn bij dit verdrag. Dat is nu nog steeds onduidelijk, zodat de Tweede Kamer zich erover kan uitspreken. Maar nog belangrijker, zodat ook er een eh, referendum mogelijk zal zijn over eh, ratificatie van het verdrag door Nederland... Eh, want het is van enorm belang dat de hele Nederlandse samenleving zich eh, hier een oordeel over kan vormen... of men dit nou, eh, dat, dat onderhandelingsresultaat wat er straks ligt... of men dat nou eh, een goede zaak vindt voor Nederland of niet. En dan, eh, als het eenmaal zover is, dan krijgen we een, eh, een, eh, een debat, een publiek debat... ook tussen al deze partijen over wat nou uiteindelijk het voor of nadeel voor Nederland en de Nederlandse sector is... Dat moeten dan de burgers natuurlijk goed vorgen als, als het tot een referendum komt. En dan kunnen zij zelf beslissen, eh, willen we dit of willen we dit niet? Mijn fractie zegt in ieder geval, het is van belang dat de stem van de burger op dit belangrijke dossier gehoord gaat worden. En dat betekent ook, voorzitter, dat wij die voorlopige inwerkingtreding waarover gesproken, dat, dat, dat wij dat natuurlijk geen goede zaak vinden. En ik vraag de minister, kan Nederland daar nog eh, iets aan doen? Kunnen wij dat nog ...tegenhouden, die voorlopige inwerkingtreding. Eh, en bent u, als dat kan, ook bereid om u daarvoor in te zetten... ...om ervoor te zorgen dat er geen inwerkingtreding plaatsvindt... ...voordat het in Nederland is besproken... Eh, ...in een referendum eh, en of in het parlement. Voorzitter, eh, dan kijk ik even naar de tijd en zie ik dat hij bijna om is. Voor wat betreft de eh, staal... Eh, eh, uh, en China sluit ik me dan maar kort heel aan bij wat de heer Teven daarover heeft gezet, gezegd. Want dat was uh, in grote lijn hetzelfde als wat ik er zelf over had willen zeggen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik graag het voorzitterschap weer terug aan de heer De Ran. En dan gaan we even vijf minuten pauzeren tot uh, vijf voor zes. En dan gaan we luisteren naar de beantwoording door de minister.